Een uur. Omhoog, met het De Braziliaanse president Temer heeft het Hoge Rechtshof gevraagd het corruptieonderzoek naar hem stil te leggen. Temer wil dat eerst de echtheid wordt onderzocht van de geluidsopname waardoor hij onder vuur ligt. Op de opname zou te horen zijn dat de Braziliaanse president instemt met het betalen van zwijggeld aan een veroordeelde corrupte politicus. Maar volgens Temer is er geknoeid met die opname en heeft hij niets misdaan. Eerder zei de Braziliaanse president al dat hij niet van plan is af te treden. Gisteren en vanmorgen zijn opnieuw duizenden vluchtelingen van boten op de Middellandse zee gehaald. De Italiaanse kustwacht zegt dat er ruim 2100 mensen zijn gered. Ook is het lichaam van een omgekomen migrant geborgen. Dit jaar zijn al meer dan 45.000 asielzoekers per boot van Noord-Afrika naar Italië gekomen. Ruim 40 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor zover bekend zijn er dit jaar ruim 1200 vluchtelingen omgekomen bij de overtocht. De meeste migranten komen uit Midden-Afrika en Bangladesh. De ministers van Volksgezondheid van de G20-landen hebben in Berlijn geoefend met scenario's om de uitbraak van een infectieziekte te bestrijden. Namens Nederland deed staatssecretaris van Rijn mee. Minister Schippers heeft het de druk als informateur. Volgens Van Rijn krijgt de wereld na ebola en zika in de toekomst met nieuwe uitbraken van infectieziekten te maken. En moet de G20 alles doen om daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. Utrecht staat in de finale van de playoffs voor Europees voetbal. De Utrechters wonnen in eigen huis de returnwedstrijd met 2-1 van Heerenveen. De eerste wedstrijd in de halve finale tegen Heerenveen... won Utrecht vorige week ook met 3-1. De tegenstander in de finale van de play-offs is AZ of Groningen. Die spelen op dit moment de tweede halve finale. Het weer nog. Vanavond verdwijnen de buien snel en klaart het op. De temperatuur zakt vannacht naar zo'n 7 graden. Morgen droog en zonnige periode. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Zin in Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen.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 CFM. CFM. Kom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort deze zaterdagavond. Een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Dat betekent van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, bier een beetje pop tussendoor. De laatste show in is de party update het team boven beste plaats voor het dansvoet. Straks in het tweede uurtje DJ Mousel met zijn global house vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. En trouwens is opening voor een nieuwe muziek hè. Oud nummer van Chic. Dit keer in het in jasje van Mr. Belt. Een weasel met Good Times. Onderweg zo meteen broederliefde. Ook Jonas. Uh, Jonah Fraser moet ik zeggen. Niet Jonas, maar Jonah Fraser. Maar is hier met Found You, Make Me Yours. I found you. I wanna stay around. So make me yours. So happy I found you.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 Hij zit die mannen maken niks mee. te bewegen. Televisjongens, we staan voor de pers. Flitse, links, rechts. Even lachen voor de Kembe. En een supersterren komen van heel ver. in de liefde in een prouwen. En een te hoog. In de achtertuin, volgens Mengen zijn wat aan gebruik. En zij wat aan uit. Je bent papi. los. die gaan bij fuik. Kom man, met cash, geen zangeres. Maar als je test, ik haal je uit. Bitches links, bitches rechts. Bitches achterin, Bitches bovenin. Jij ga erin, moet je het jong Tussen die papolas, je zou denken bij een Diablo. Ik ben gek op met papolas en me op Bestelling grof, diablo Best krennen, ik post. Maak je goede goeie door, denk e je toch? toch. Zij deks, schat, je bent met ons, ik zeg het toch? Prak era, die sleng toen ik mijn ketting kocht. Die mannen zitten veel os. Die mannen maken niks. Mee. Die mannen zitten veel os. Die mannen maken niks mee In de club piep je mooi Je wil het goed maken Maar we moeten door Ik kan niet stressen Om de voetenfase Je stem irriteert me net los, Kom gekomen in het eerste Maar dan speel ik hier in Hand Handel op de knie Alsof je uitgeput bent Sinds ik uit de put ben Ben ik bles Libby gaat fest Connect goes for cash Boek me voor een rare pers En lees hem niet de les mijn dus me als Alsof je geen sensoren Handel op die knie Alsof je veel doorloren Ik doe je denk je zomba Maar ik dans niet van voren Sloes in mijn mond Is een beetje van voren Schat ik ga je raken als je naast me ligt Na een lange nacht zet ik je af Net een plaats de licht Vragen of ik kut krijg Kom eens uit die fut lijf Hele dag osso Het is logisch dat je blut blijft Die mannen zitten veel osso Die mannen maken niks mee Die mannen zitten veel osso Die mannen maken niks mee Die mannen zitten veel osso It's money my connect set me It's money a the fell or la It's money my connect set me in a face of not, the weight the club coming up sit in the middle in And my yeah they go so the club coming up it Zolang ik leef is live een feest, maar het beste ervan wat je zit erin. Jij bent liever thuis, er is niks voorbij. Ik zie je feest niet, ik zie je beweging. Zo ga je voor kunnen scoren bij de ladies. Ik zie je drinken van een fles van je peet niet. In de club met de jas, ik weet niet. Als je flex met mij moet je weten dat je avond de better day is. Ik ben wasted, ik ben super vader. We flexen zelf op Chabau en verblezen. Gefeest tot het laatste. Dus je weet ik heb mijn afspraken afgezegd. Weet je wat ik vaak zeg, ik heb pas gefeest als ik ben de next in Janka. Uh, yeah. Ik lijk wat je aan hebt. Maar wil ook weten wat ik vanavond aan heb. Jij veel op bij. In de kleur tot sluit. Of je nou feest of niet beweegt. De klok coming up zit er middenin. Een maniaat die dans alleen. De club coming up. Ik kan zin erin. Zolang je leven is live. Een feest, maar het beste ervan. Wat je zit erin. Jij bent liever thuis. Het is steeds voorbij. Het is niet baby give me what I'm you nigga on the side gun yeah yeah baby for more what come do I'm a gangsta and you do it bitch say you moving it slow a yeah yeah on not face of need but wait the cloud coming up sit in the I'm money at the dance I the club coming up because you need So long you live is life of Facebook best of all which you sit it in. Yeah, I meant leave a task that it stays so back. And the dog is a shadow, when you turn on my head Yes, the dog is my ready a Nou, dat was Jonah Frazier met uh, Party, Rizalus Roddy Flex En uh, daarvoor uh, Broederliefde met uh, Fel Osso. En ik weet niet of je een beetje fan bent van de maandagavond... Amerikaanse tv, uh, de tv-station uh, NBC... die stopt met de serie The Blacklist Redemption... waarin de Nederlandse actrice Femke Jans en Ryan Eggold de hoofdrol in spelen. The Blacklist Redemption is een uh, acht afleveringen tellende spin-off... van een populaire serie The Blacklist... En uh, het eerste seizoen is momenteel uh, te zien bij Videoland. En uh, iedere maandag op, uh, op RTL 5 in de Verenigde Staten eindigde de serie in april... En het blijft het dus bij zo'n Melt Variety. Van Kianse werd in het de derde seizoen van de Blacklist geïntroduceerd. En ze speelt natuurlijk de personage van de sluwe Susan Hargrave. In de Blacklist Redemption heeft zij de leiding over een geheime organisatie... van huurlingen die problemen oplossen waar de overheid haar vingers niet aan brandt. En ja, ik, uh, ik weet niet of je het volgt, maar ik heb een paar afleveringen gezien. Maar ik vind het best een leuke aflevering. Maar ja, uiteindelijk, uh, eh, het zijn er maar, uh, wat, is het? wat zei ik net, acht afleveringen maar. Dus uh, de acht aflevering is het weer voorbij, dus het is op een of andere manier toch niet zo'n succes als uh, de de de officiële de de zin, de Blacklist ik weet, die gevolgd heb maar die doet het net even iets beter als de Blacklist Redemption en ik weet het, hoort het maar van de week... Uh, Gen house producer Robert Miles, vooral bekend van zijn hit uh, Children uit 1996 alweer, is afgelopen dinsdag op Ibiza overleden. Verschillende bronnen melden dat de producer iets bezweken aan een mysterieuze ziekte. En Miles is 47 jaar oud geworden zijn hit Children is een van de grootste dancehits uit de geschiedenis. Het was de eerste single van zijn debuutalbum Dreamland. Children stond op de eerste plaats van de hitlijst van meer dan twaalf landen. We zijn moederland Zwitserland. En in Nederland stond Children 16 weken in de top 40... met de derde plaats als hoogste notering. Nou, die geruchten over ernstige ziektes. Het laatste gerucht wat we gehoord hebben is dat hij al heel lang leed aan, uh, ja, aan kanker. En uiteindelijk, uh, ja, heeft kanker het warm gewonnen. Dus hij is er niet meer. Maar terug naar 1996 met die grote hit Robert Miles... Met Children nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. voor zaterdagavond, wandelen wandeling over het strand. Door de tuin in het centrum van zomers. Luister naar de Nightwalk. Hoor de muziek van Tommy Trash en Denim. Met Dreamer. En daarvoor hoorden we Heaven. Met Find Out More. De EDX Acapulco. Het Night Remix. En ze worden de tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag? Ongelukkig maar beter zaterdag de 13e dan, uh, dan vrijdag de 13e. Het is vandaag zaterdag 13 mei. Dan is eerst even uh, het feestje Brainwash in the Escape in Amsterdam. Het begint vanavond om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. En uh, voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Dennis Quinn, DJ NOC, sexy Mr. As on, uh, saxophone, Mr. Heights En uh, ja, voor meer informatie, check gewoon even de website escape.nl en als we voorbij uh, de Escape gaan, dan komen we bij uh, Club R. Daar hebben we vanavond de Vieze Poesendek. Begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in Club R. Voor meer informatie, check de website air.nl met uh, Michiel Kelly, Emmanuel Vos, uh, Covergirl Sonny, Crystal Empire, La Lacheda, Fantastic, Alex Sinclair en Cecile Moyano. Dat is vanavond allemaal in air in Amsterdam. En het grootste feest denk ik in Amsterdam is toch wel vanavond in, uh, in de Arena. In de korte uh, staat er een andere naam op. Dan, uh, dan wordt het Johan Cruijff Stadion. Het is uh, The Best of Armin Only. Het is vanavond om uh, 6 uur begonnen. En het duurt uh, ja, tot in de vroege uurtjes. En dat allemaal in de Amsterdam Arena. En vanmiddag informatie check de website uh, arminonly.com. Met onder andere, natuurlijk, hoe kan het ook anders, Armin van Buur... Vanavond meegenomen Angel Taylor, Betsy, uh, Betsy Larkin, Bulsang... Kees uh, Trappenburg, uh, Christian Burns en nog veel... Oh, Kenziek er trouwens, ook oh, Laura Jansen komt ook voorbij. Dus de props en uh, ja, gewoon maar even kijken op uh, ArminOnly.com of waarschijnlijk heb je al een kaartjes voor uh, de arena vanavond. De best of Armin Only. En dan hebben we nog een feestje? Dat is in uh, de Melkweg in Amsterdam, Encore Backyard... Het begint om uh, rond de klok van middernacht, duurt tot vijf uur in de ochtend. En combine van melkweg.nl. met onder andere Live Backyard, Equals en uh, Doblo En de DJ's zijn Roy uh, Ray Escobar, moet ik zeggen. DJ Prime, West Friend en Slick. Dat is vanavond allemaal in de uh, Melkweg, encore En uh, ik, ik, ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, maar. Uh, de school in Amsterdam. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Moet ik je echt bekennen, Heb ik elke week heb ik dan de, de party update met alle leuke feestjes. En uh, van de week werd ik uitgenodigd voor, uh, voor de school in Amsterdam. En dat is letterlijk een figuurlijke school. Alleen uh, de interne hebben ze even tijdelijk verbouwd op de zaterdagavond uh, en op de vrijdagavond. En uh, ja, dan moet je maar zien binnen te komen. Technofeest onder de grond. Volgens mij de oude fietskelder kunnen 1200 man in. En uh, ja, vanavond hebben ze er ook een feestje. En uh, ik zeg erbij, zorg dat je goed voorbereid bent. Ze zijn echt lastig met je naar binnen laten. Ik heb het gezien, ja, ik mocht gewoon doorlopen natuurlijk. Maar het begint vanavond om 11 uur nu tot 7 uur in de ochtend in de school, de club in, uh, in Amsterdam. Vanavond Konstantin en Laurens. En voor meer informatie, check de schoolamsterdam.nl. Met natuurlijk Constantin en Laurens. En zorg dat je voorbereid bent met hoe en wat allemaal uh, in die club. Want uh, anders kom je er gewoon keihard niet in. Tot dichter bij huis. Vanavond in de, de Stalker hebben we Cayenne Presents Pool Party. begint de rondkoppel van middag, duurt tot de 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website clubstalker.nl met de Hartman, Rien en Fabian, J-Burst, B2B, Tony moet ik zeggen. Zo, het komt er allemaal lekker uit. Maar je bent er heel veel weer, even lekker op de hoogte van alle feestjes vanavond. Gaan we door met muziek, cheat codes. En Demi Lovato met No Promises. Just be careful, na-na Love ain't simple, na-na Promise me no promises Love ain't simple, love, love Promise me no promises Like I'm a Nathos I wonder if it's gonna cover it all De night walk van 9 tot 12, 9 tot 12 Met de party update Nightwalk top 10 Nightwalk top 10 Show fax En DJ's in the mix. DJ's in the mix. Op ZFM Zandvoort. Zie f z m I'm gonna Ja, dat was muziek van uh, Lucas en Steve en Pap en Rash met Feel Alive. Daarvoor horen we Armin van Buren. vanavond uh, te horen en te zien in, uh, in de arena hè, met uh, Armin Oli. Je hoorde We juist met zijn nieuwe hit uh, My Symphony For You. Speciaal gemaakt uh, voor, uh, voor vanavond Armin Oli. Het is even tijd voor de tien uh, boven West, de beste plaats van dansen. De plaats is erg populair en kan je zeker verwachten als je vanavond gaat stappen her en der in... Uh, Amsterdam, Haarlem, Zandvoort of waar dan ook. Deze week op 10 Juliette Sicora met de Did you take my money. Deze week op 9 Sasha en Policia met de Out of Time. De Patrice Bamel mix. Op 8 deze weken Christine Blanc met Love Shine, de Sam Divine en Cassim. Remix op 7 deze weken uh, Queen Manuel met Senor Dottor. Op 6 deze week uh, Marion Hill met Down. De Frank Rizardo uh, remix. Op vijf deze week Sebo K. met Brock Wild. Op vier Gorilla's en Jenny Bat. We got the power. Op drie deze week Maya Jane Coles. Met Cherry Bomb. Op twee deze week Clapton. Ex nummer 1 plaatje met uh, The Drums Dindada. Deze week op één. Een nieuwe nummer 1. Dezelfde plaat, alleen in een andere remix. Op nummer 9 van uh, Sasha en Polisa. Met uh, Out of Time alleen dan het origineel. En je wil het niet weten... Het origineel zit nog thuis in, uh, op de computer. In de CD-speler. En uh, ja, <laughs> ik ken er niet bij. Ik krijg er even krijgen. Ik had hem, uh, dacht ik, meegenomen op, uh, op CD. Maar uh, ja, en hij staat hier niet in het systeem. Dus je moet het zonder doen. Maar wel andere plaat. Jamie Lewis, Nicola Fasano, Mac. Back to the house. Nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. All right. Listen to you. To something have you ever wondered why it is we love this music was Azaro met Love Like This. En dan voor JP Candela. En uh, Robbie Rivera met uh, Morentia. En tot zover ook uh, deze aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Niet getreurd, zometeen. Gaan we gewoon door. Zometeen tijd voor het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Maozo met de Global House vibes En straks in het derde uurtje gaan we gewoon gezellig naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschalli. Dus we zeggen blijf gewoon luisteren. Voor nu nog even muziek voor het Arkansas met Joy and Comfort. En ik zeg tot zometeen na de break.